7 uur. Het NOS-journaal Jan van der Putten. Opnieuw brand in Windschoten. Nederlandse banken hoeven niet te worden gesplitst, zegt Wijfels. En meeste gouden kalf nominaties voor plan C en Heineken ontvoering. in Windschoten is vannacht weer brand geweest. Dat is voor de 17e keer in korte tijd in de Groningse stad. Bij een leegstaande woning brandde de voordeur. Toen de brandweer arriveerde, was het vuur al geblust door de buren. In de binnenstad van Winschoten geldt sinds gisteravond een noodverordening, omdat gevreesd wordt voor een pyromaan. Gisteren nacht brandden in het centrum van Winschoten twee leegstaande panden af. De politie moet de brand van vannacht nog onderzoeken en kan tot die tijd niet zeggen of er sprake is geweest van brandstichting. Maar het spreekt vanzelf dat iedere brand in Winschoten momenteel onze extra aandacht heeft, zegt de politie. In Nederland zijn geen banken die hun risicovolle handelsactiviteiten... moeten scheiden van de onderdelen voor consumenten. Dat verwacht voormalig Topman Wijfels. Hij zat in de groep experts die gisteren in een advies... aan de Europese Commissie pleitte voor zo'n bankensplitsing. Die splitsing moet gaan gelden voor banken waarvan het risicovolle gedeelte... meer is dan ongeveer een kwart van alle activiteiten. De banken hoeven niet ontmanteld te worden... zolang er maar een strikte juridische scheiding komt.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 Als de thuisklub slecht speelt, dan mag je fluiten, zegt Nijland. Dat hoort er volgens hem zelfs bij. Maar dit ging volgens hem alle perken te buiten. Het was zwaar discriminerend. Via veiligheidsmensen en met camerabeelden wordt geprobeerd de schuldigen te vinden. En als dat lukt, is het volgens Nijland heel simpel: eruit en nooit meer erin.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 In Marseille zijn twaalf agenten gearresteerd op verdenking van corruptie. Ze zouden geld en drugs hebben gestolen van dealers. De arrestatie van de twaalf leden van een speciale eenheid is de laatste in een reeks corruptiezaken bij de Franse politie. Een jaar geleden werd het plaatsvervangend hoofd van de politie in Lyon gearresteerd. Omdat hij geld en diensten van de onderwereld zou hebben aangenomen. De Franse justitie klaagde hem aan voor onder meer corruptie en drugshandel.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 Eerder riep de VN-vredesmissie in Zuid-Soedan al op tot onmiddellijke actie vanwege het geweld. Op het Nederlands Filmfestival zijn de meeste nominaties in de wacht gesleept voor de speelfilms Plan C en de Heineken-ontvoering. De misdaadcomedie Plan C maakt kans op zeven gouden kalveren, onder meer voor beste film, beste regie en beste scenario. De film over de ontvoering van Freddy Heineken en zijn chauffeur heeft zes nominaties. Onder meer voor het beste geluid en de beste mannelijke hoofdrol die werd gespeeld door Reinoud Scholten van Aschad. Andere genomineerden voor beste mannelijke hoofdrol zijn Ruben van der Meer en Jeroen Spitsenberger. Voor beste actrice zijn genomineerd Hanna Hoekstra, Jelka van Houten en Suzanne Visser. De Gouden Kalveren worden vrijdagavond uitgereikt.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 Voor Manchester United Manchester United won met 2-1 van Kloes. Voor Manchester scoorde Robin van Persie bij de doelpunten. Onopmerkelijk was de nederlaag van Bayern München. Zonder de geblesseerde Arjen Robben verloor de Duitse club met 3-1 van Bate Borisov. Dan is weer nog veel bewolking en regen. Vooral vanmiddag en vanavond. Ook veel wind en het wordt maximale graad of 17. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de middag meer zon, enkele buien en het wordt 16 graden. Vrijdag weer veel regen, in het weekend geleidelijk rustiger en droger. ANWB verkeersinformatie. Er staan nu acht files. Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden staat het goed vast. Tussen Almere Buitenwest en Almere Stadwest over zeven kilometer. En de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Tussen de Maden en knooppunt Hoijpolder Drie kilometer door een ongeluk met een tweetal vrachtwagens. Je kan op het knooppunt Hoijpolder nog steeds niet kiezen... voor de A27 richting Breda. Nieuwe kabinetsplannen.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 NOS Radio in journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het interessante van presidentiële debatten is dat je ze niet kan winnen... maar wel kan verliezen. Een uitspraak niet van Johan Cruijff, maar van George W. Bush. Vannacht debatteren Romney en Obama voor het eerst met elkaar... in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. U begrijpt het, we blikken het komend uur vooruit. Maar we gaan eerst naar Den Haag, waar opeens alles anders is. Tja, waar zitten je vrienden? Links, rechts of in het midden? In ieder geval vielen ze allemaal Rutte en Samson aan... op het deelakkoord dat VVD en Partij van de Arbeid hebben gesloten. Verhoudingen in de politiek zijn helemaal veranderd. Dat was natuurlijk al duidelijk, meteen na de verkiezingen... maar in een Kamerdebat gisteren werd het ook goed zichtbaar... In Den Haag, politiek even Marcel Bril. Uh, Marcel, waar merkte je dat nou vooral? Vooral dat de VVD-leider Rutte heel duidelijk maakte... ik heb maar één vriendje nu, en die heet Diederik Samson. De andere partijen in het verleden mee heeft samengewerkt... en dat zijn er nogal wat, die konden allemaal rekenen... op een welgeplaatste sneer van Rutte. Wilders werd verweten dat hij geen verantwoordelijkheid neemt. Pechtold trok een te grote broek aan volgens Rutte. En Sap kreeg te horen dat ze niet luisterde... en alleen maar ingestudeerde teksten had. Nou ja, iedereen reageerde daar natuurlijk op, met harde, vaak ook inhoudelijke kritiek. Maar de twee maatjes, Samsom en Rutte, lieten zich niet uit elkaar spelen... en konden zonder schade het parlement verlaten. Nou hoor je veel gemopper ook bij het CDA he, over de situatie van dit moment. Marshall, zit, zit hem dat daarin dat Rutte een nieuw vriendje heeft om mee te spelen en dat zij een beetje buitenspel staan? Ja, wel, ja, want wat het verschil is met de andere partijen die ik net opzomde, is dat het CDA nu nog steeds in een kabinet zit... in een demissionair kabinet wel te verstaan. Maar het CDA heeft een kleine twee jaar samengewerkt met de VVD in het kabinet. De begroting voor 2013 mede opgesteld. En nu komt Rutte buiten hen om met aanpassingen. En wij horen dat dat tot irritatie leidt. Ook gevoed door een opmerking in het debat gisteren van CDA-leider Buma... die niet uitsloot dat CDA ministers uit het al demissionaire kabinet zullen opstappen... omdat ze het gewoon niet eens zijn met de aanpassingen die gedaan zijn. Nou ja, nu is dat nog lang niet zo ver, maar zo hier en daar wordt er dus flink gebaald. Ik noem één voorbeeld van vicepremier Verhagen. Hij laat openlijk weten dat hij er niet blij mee is... dat stimuleringsmaatregelen voor onder meer het isoleren van huizen... de nek omgedraaid wordt in het deelakkoord. Hij tweette daar gisteren ook over met een foto daarbij... waar je een voorbeeld zag hoe een huis geïsoleerd kan worden. Daar had hij een foto van gemaakt en de tekst... die daar bijstond stond was, dit is laten zien wat u had kunnen laten doen... als Samsung en Rutte niet bezuinigd hadden op energiebesparingsfondsen. Mm. Nou ja, We begrijpen dat Verhagen het liefst de begroting van zijn ministerie... niet meer wil verdedigen vanwege een aantal aanpassingen. Dat moet een kabinet maar doen, vindt hij. Maar ja, het is duidelijk, het CDA staat buitenspel... moet nog wel het een en ander uh, uit gaan voeren aan maatregelen... terwijl Rutte vol gas met zijn volgende klus bezig is. Ja, en die andere minister die het natuurlijk lastig heeft... Jan-Kees de Jager van Financiën... moet de komende twee dagen de begroting verdedigen... Terwijl hij weet uh, dat dat niet meer geldt. Dat er dingen zullen veranderen. Al zijn ongeveer vastgesteld. Hoe gaat hij daarmee om? Ja, dat is niet helemaal precies te voorspellen hoe hij dat de debat ingaat. Hij is een van die architecten van de begroting uh, voor 2013 voordat eraan getimmerd werd door VVD en PVDA. Dus hij zal ongetwijfeld die aanpassingen minder goed vinden. Maar wat voor hem ook heel belangrijk is is dat de begroting voldoet aan de Europese afspraken van 3%. En dat doet hij. Maar of hij, uh, hij er hard in gaat in de jagen, dat is nog even de vraag. Want de begroting is dus wel degelijk, maar heeft zo accentverschillen. Dus dat moeten we even afwachten. Um, ja, er spelen zoveel dingen door elkaar dat er bij de één verwarring is... de andere irritatie. Je hoort zo hier en daar ook bij politici... niet alleen van de PvdA en van de VVD... maar mensen verzuchten dat er maar snel een nieuw kabinet moet komen. Dan zijn de rollen duidelijk en kunnen ze fijn aan de slag in de Kamer... of in ieder geval uh, uh, aan het werk, in het geval van de CDA-bewindspersonen... iets heel anders doen. Zover is het natuurlijk nog niet. Er is nog geen nieuw kabinet. Eerst moet er verder onderhandeld worden. Uh, en vandaag gaan ze weer verder praten... PVD en PVDA. Ja, reden te meer om haast te maken. Marcel Brul in Den Haag, Dankjewel. Dan door naar Frankrijk. Het parlement daar, de Assemblée Nationale... debatteerde gisteren over de ratificatie van het begrotingsdisciplineverdrag. Daarin wordt Frankrijk, evenals andere EU-landen... gehouden aan een begrotingstekort van maximaal 3%. U kent dat inmiddels wel. Zowel uiterst rechts als uiterst links in Frankrijk is hier fel op tegen... Constantijn Rondinker in Parijs. Um, nou, dan is de vraag om of het verdrag het wel gaat halen met zoveel tegenstand. Het was gisteren een uh, lawaaiig debat, maar het verdrag dat gaat geratificeerd worden, ga daar maar vanuit. Een groot deel van de Partij Socialist steunt. President Hollande. Telde bij op de rechtsoppositie de UNP. Want hun president Sarkozy die sloot dit verdrag immers met de Duitse bondskanselier Merkel. Nou, je hoeft niet eens een rekenmachine meer erbij te pakken om te bedenken dat er een ruime meerderheid dan voor is. Uh, maar de vraag is wel, als je het in een referendum voor zou leggen aan de Franse bevolking. Ja, dan zou het een heel ander verhaal worden. Hè? Maar uit opiniepeilingen blijkt dat een kleine meerderheid tegen is. Maar goed, de ratificatie, dat is nou eenmaal besloten... gaat via het Franse parlement en dat zal in grote getale voorstemmen. Ja. En Ron, Hollande was toch eigenlijk ook tegen? Ja, hè, de, de, hij had zelf als kandidaat veel kritiek op dit verdrag. Maar en die kritiek die wordt nu ook weer herhaald door zijn eigen uh, partijen. De linkse partijen vinden dat dit verdrag dwingt tot te ingrijpende bezuinigingen. Dus zie je dat de Groenen, Front de Gauche bijvoorbeeld, en extreemrechts vinden dat Frankrijk letterlijk aan de leiband van Brussel komt te liggen. Maar ook de wat meer gematigdere partijen hebben kritiek. Dit is letterlijk het verdrag zoals Sarkozy en Merkel het afspraken. En dus zeggen sommigen binnen de UMP en de Partie Socialist... ja, wat heeft die Hollande nou de afgelopen maanden bereikt? Waarom is hij nu ineens voor dit verdrag? Premier Ero, die kreeg de taak om het verdrag te verdedigen gisteren... terwijl het rumoer op de vloer in de Assemblée Nationale toenam. Le Conseil européen de juin dernier a rééquilibré le traité. Par l'ajout d'un tekst complementaire. Le pact voor la croissance en l'emploi. C'est la France qui a replacé la croissance au Het was nou, Frankrijk, zegt hij dat groei en werkgelegenheid heeft toegevoegd aan het verdrag. Het groeipact is opgenomen dat ervoor moet zorgen dat er niet alleen bezuinigd wordt, maar ook dat er geld wordt vrijgemaakt voor het aanjagen van de groei en werkgelegenheid. En daarom zegt premier Ero, vraag ik jullie om voor te stemmen. Nou ja, goed, ondanks dat Hollande dat bereikt heeft, zijn er dissidenten in zijn eigen gelederen. Is dat niet heel pijnlijk voor hem? Ja, kijk, voor hem is het belangrijkste natuurlijk dat die ratificatie gewoon doorgaat. Maar het is wel pijnlijk inderdaad dat sommige partijgenoten van hem niet eens meestemmen. Uh, maar lastiger wordt het voor Hollande dat een van zijn coalitiepartijen tegenstemt. Wij kennen dat principe in Nederland wel, hè, dat je af en toe als uh, coalitiegenoot water bij de wijn moet doen. Maar hier in Frankrijk wordt er toch van opgekeken. Er zitten dus twee ministers in zijn eigen kabinet... van een partij die tegen dat verdrag is. Omdat het, zeggen ze, leidt tot te veel bezuinigingen. Dat vindt hun partij. En wat hebben die twee ministers net gedaan? Ze hebben echt net hun handtekening gezet... onder de Franse begroting... met daarin de zwaarste bezuinigingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat is een rare spagaat... en die zullen we de komende maanden nog vaak uh, uh, zien. Goed, nou, debat is gevoerd. Wanneer worden gestemd? Volgende week dinsdag 9 oktober is de stemming. De uitslag staat, staat dus zo goed als vast. De Assemblée Nationale zal dan het groene licht geven voor de begroting, het begrotingsdisciplineverdrag. Dankjewel. Ron Linker vanuit Parijs. Real Madrid maakt zich op voor de wedstrijd tegen Ajax vanavond. En dat doen ze heel relaxed. Waarom zouden ze zich zorgen maken? Ze winnen toch altijd van Ajax. Tenminste, in de recente geschiedenis. Eerste verkeersinformatie nu bij de ANWB. Dennis Mooi. Marcel, er staan nu uh, zeven files. De meeste vertragingen heb je door aanrijdingen. Bij Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A10 Noord. Als je richting de Zeeburgertunnel, dus richting de A10 Oost rijdt... kom je tussen Cadoula en Schellingwoude in twee kilometer file. De weg is hier wel weer vrij... Op de A20, hoek van Holland-Gouda... tussen het knooppunt Ketelplein en de afrit Spaanse polder bij Rotterdam... vier kilometer door een ongeluk, hier zijn twee rijstroken nog dicht... Er is dus maar eentje over. En op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch... is vanochtend vroeg een ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens. Tussen Maden en Knopend Hooipolder staat vijf kilometer file. Je kan daar nog steeds niet kiezen voor de A27 richting Breda. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. straks uh, het voetbal, nu is het naar een ander bal. Kinderboekenweek is begonnen. De winnaar van de Gouden Griffel is dit jaar een non-fictie schrijfster. Bibi Dumontak. De week begint net als bij de volwassenen met een bal. En verslaggever Colette van Nuenen was daarbij. Ik zit vanavond uh, naast Tosca en Sylvia. Tosca is hier eigenlijk een beetje met een dubbele pet. Want ze is ambassadeur van Tosca Mente, van de kinderboekenschrijfster. Ambassadeur van Tosca Mente, omdat je dezelfde voornaam hebt? Of is nee, dat toeval? Nee, dat is toeval. Schriftbal. Want er zijn tien ambassadeurs gekozen en toen heeft ze mij uitgekozen als een van de ambassadeurs. En waarom heeft ze jou uitgekozen? We moesten allemaal een stukje typen waarom we ambassadeurs zouden worden. Je hebt gewoon een heel goed stukje geschreven. <laughs> ja, eigenlijk heeft mama dat gedaan, want <laughs> uh, zij heeft mij stiekem opgegeven. We gaan beginnen. Het bal is de officiële opening van de Kinderboekenweek. De 58ste alweer. Ik wilde een van de eregasten gasten van vanavond hier op het podium uitnodigen. Zij schreef het Kinderboekenweek geschenkt met een prachtige, hele lange titel. Het Acropolis Genootschap en de Slag op bladzijde 37. Een groot applaus voor Tosca Menten. Winterdieren van Bibi Nou, ja, man, liefst. Man, dan moet ik oh god, moet ik wat zeggen in één keer. Je mag best eerst even op adem komen. We zullen hem eerst even overhandigen. Dat je hem in handen hebt. Hartelijke feliciteur. Dankjewel. U had er gewoon geen woorden voor. Nee. Maar was het dan zo niet te verwachten dat u zou winnen? Nou, weet je lijstjes op internet en in de kranten die circuleerden ik werd weggeschoven dus ik ga natuurlijk niet als een tegen de stroom in denken ja maar kunnen ze allemaal wel zeggen het zijn recessenten die doen dat voor hun vak dus kennelijk hebben de recessenten totaal andere smaak ja, dan de jury dat, dat blijkt dus voorzitter jarien van dalen Waarom hebben jullie toch voor haar gekozen? Omdat zij een schrijfster is van informatieve boeken... die toch heel verhalend zijn. Dus uh, in dit geval gaat het over winterdieren. Dieren die leven op de Noordpool en de Zuidpool. Dat is een hele goede kwaliteit van Bibi de Montague, dat je kennis en informatie op zo'n manier verpakt... dat je als lezer toch... Meeleeft met zo'n dier, of heel erg geraakt bent, omdat je wil weten hoe het verder gaat. En dat is heel erg knap. Oh. Juist in dit hoe is het toekomst. te verklaren dat recensenten zoiets anders verwachten dan wat u kiest? Heeft u haar gewoon graag in het zonnetje willen zetten? Of want hoe vergelijk je ook een informatief boek met fictie, hè? Ja. Nou, juist dat, die bedoelt, ook in dat informatieve, hè, waar niet zo heel veel boeken in zijn, die echt goed ook literair zijn en mooi van stijl, daar zo'n eigen stem heeft en zo meepakt. Dat was een beweging om te zeggen. Dit is een boek dat elk kind zou moeten lezen, zou ook wil lezen, ook denk ik, of dat ze voorgelezen zouden krijgen. Ze is uniek in haar soort. Ze dus zijn geen schrijvers zoals zij eigenlijk. Ja, ze heeft een enorm eigen stem en een hele goede pen en een, een hart voor haar onderwerp. En dat is uh, dat leest je aan alles op. Kinderen voor kinderen hoorden u zongen. Hallo wereld, dat is ook het thema van de kinderboekenweek. Die duurt toch tot 14 oktober. En degene die eh, tot die tijd een kinderboek koopt... krijgt ook het kinderboekenweekgeschenk van Tosca Mente. Tien voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ajax moet vanavond in de Champions League tegen Real Madrid. En Real is natuurlijk al in Amsterdam. Maar trainen in de arena, dat deed Real Madrid niet. Trainer José Mourinho gaf de voorkeur nog aan een ochtendtraining. Gisterochtend gewoon in Spanje. Wel meldde de coach zich in het Ajax-stadion voor een druk bezochte persconferentie. Verslaggever Edwin Cornelissen deed dat ook. Test. Tientallen journalisten, cameraploegen...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 mijn relatie met Arbelo is ook mijn relatie met todos nosotros. Antwoorden in het Spaans, dat betekent dat we even te raden gaan bij de tolk. Wat zegt hij nou precies over Ramos? Zijn relatie met Sergio Ramos is goed, met alle spelers. als het iets is, dan gaan ze met zijn allen gewoon samen binnen over praten. Het wordt niet hier zomaar gezegd. Na een minuut of twintig, als hij alle lastige vragen heeft beantwoord, stapt Mourinho weer van het podium af. Het gezicht nog altijd op onweer. Hij richt zich maar op de wedstrijd tegen Ajax, de ploeg die hij niet wil onderschatten. So I think in this moment they are ready and fight for a result every match. that's just my feeling. En ook Frank de Boer ziet nog wel een perspectief voor vanavond. Hoort u eerder deze uitzending. Vanavond dus kwart voor negen Ajax tegen Real Madrid. Live te volgen op Radio 1. Het is uh, zes minuten voor half acht. Zou die er al zijn, Marco-Robin Visser, in Rotterdam? Heel hoog, denk ik, inmiddels, of niet, Marco-Robin? Heb je een mooi uitzicht? Een beetje verwarrend, want op het ene lamp is 18 en op het andere in de lift 19. Maar ik denk toch, mevrouw Lauwers, dat we nu op 19. Jazeker. Zullen ik we hier maar de uitgaan? Ja, ik zie het bordje Viroclinics al. Oh, u, u wist al dat we hier moesten zijn. Ja, zeker. Nou kom, dan gaan we hier naar binnen. Uh, in de. Wat vroeger een van de Marconi-toren. Uh, gebouwd begin jaren zeventig... als kantoorgebouw. Uh, 15.000 vierkante meter per toon... Uh, heeft een geruime tijd leeggestaan. Ja, zeker. Ja. En hoe zag het er dan uit? Nou, als echt een kantoor uh, vanuit de jaren zeventig. Dus uh, keurig, maar uh, nou, niet bruikbaar voor uh, wat er nu in zit. En zo staat er dus in Nederland ongelooflijk veel, uh, veel leeg. Meer dan zeven en half... Veel te veel. Die mensen die moeten maar eens hier in Rotterdam komen kijken. Marco Visser, je moet een raam opzoeken, want de verbinding is niet goed. Ik hoor dat ik een raam moet opzoeken. Nou, ja. dan gaan we ra is hier ook een raam in dit gebouw? <laughs> ja, maar. Is hier een raam in dit gebouw? Ah, daar is een raam. Dan gaan het gewoon even bij een raam. veet goed als we het nog even proberen, Marcel. Of, uh, ja, dit, dit wordt dit, dit, al beter. Het wordt al beter, maar dichter bij het raam kunnen we niet, hè? Nee, we klimmen er bijna in. Prachtig uitzicht vanaf de negentiende verdieping. Wij zijn, waarom zijn we hierboven? Omdat hier uh, een bedrijf zit, ViroClinics uh, genaamd... Uh, een van de wat grotere bedrijven wat uh, virusonderzoek doet. en Een heel mooi voorbeeld van een heel hoogwaardig laboratorium. Ja. Hoe je dat uh, op een hele andere manier kan uh, ontwikkelen in een ja. gebouw. Bob van Gemen, goedemorgen. Kom even bij het raam staan. Want anders dan komen we niet in de uitzending, hoor ik niet. Oh, nou, ja. want je kunt wel leuk zo boven zo'n gebouw gaan zitten. Maar in de, bij de radio hebben we daar helemaal niks aan, hoor. Ja, nee, Maar het uitzicht is wel heel mooi. Hè. Zeker als het licht straks aan gaat buiten. Ja, u bent net uitgepakt? Ja, we zijn net uitgepakt. Hoe lang uh, zitten jullie hier? Uh, een week of uh, drie, vier zitten we hier nu. Ze ja. uh, zijn nog bezig de laatste dozen uit te pakken... Ja. en de laatste plintjes op de muur te spijkeren. Ja. Ja. Uh, Luisteraars, aan Spiro Clinics, want zo heet het kennen wij... onder meer van de bekende viroloog App Osterhaus. Maar die is hier niet. Nee, App is uh, niet hier nu. Uh, hij is wel af en toe hier natuurlijk, want ja. hij is nou betrokken bij het bedrijf. En App is een van de oprichters uh, ja. geweest van het bedrijf, heel lang geleden. Ja. Jullie zaten in het Erasmus uh, Medisch Centrum. Daar groeiden jullie een beetje uit je jasje. Hier stond een toren te verstoffen... Dan denk je 1 en 1 is 2, of gaat het niet zo makkelijk? Nou, 1 en 1 is 3 zelfs, uh, zou ik ja. zeggen. Uh, ja, heel veel partijen kwamen bij elkaar om dit mogelijk te maken. Ja, en, want u, uh... nee, maar u doet er nou zo makkelijk over... maar u had helemaal niet zelf bedacht dat u hierin kon gaan zitten. Nee, we, we waren eerst op zoek naar een hele andere laboratoriumruimte. Ja. Uh, maar uiteindelijk zie je dat een aantal partijen het dan toch heel prettig vinden... om dit soort hoogwaardige industrie in Rotterdam te houden. Ja. En voor ons ook heel prettig om dicht bij het Erasmus te blijven. Ja. Uh, wethouder Lauwers, zo'n toren van 22 verdiepingen totaal... zie je toch niet zo gemakkelijk over het hoofd? Hoe kan het nou dat toch zo'n bedrijf als FireClinics... niet zelf op een idee komt om hierin te gaan zitten? Omdat dit natuurlijk heel erg bekend staat als een havengebied. Dat ligt dicht tegen Schiedam aan. Dit is niet een gebied wat onmiddellijk op het netvlies staat... als het gaat over het medisch cluster. Ja. Is dit nou het ei van Columbus... wat jullie hier met elkaar hebben uitgedokterd? Nou, het is denk ik een heel goed voorbeeld... van hoe je als je een groep bedrijven... daadwerkelijk weet te interesseren... ook echt nou ja, behalve dan iets aan leegstand kunt doen... ook hoogwaardige banen ja. kunt behouden in Rotterdam. Ja, Maar dat gaat dus niet vanzelf? Nee, dat gaat zeker niet vanzelf. Dat heeft echt te maken met heel veel partijen bij elkaar brengen. Natuurlijk voor het de eigenaar die dat wil investeren. Hè? Want je hebt ja. natuurlijk een investeerder nodig. En bedrijven als ViroClinics die ook willen zien dat het kan. Want kijk... Toen het er stond, was het gewoon nog een stoffig kantoortje. En ja. nu is het een prachtig, high-tech, eh, modern laboratorium. Het is hier helemaal high-tech op de 19e verdieping. Kunnen we ook even rondsnuffelen hier, meneer Vergeemel? Ja hoor, kunnen we ja? rustig even rondsnuffelen. Dan gaan we, gaan we even hier snuffelen. Ja. En dan hoop ik dat ik straks nog weer een raam vind, Marcel en Lara... zodat jullie daar dan ook van mee kunnen genieten. Dat zou heel fijn zijn, Mark Robin. Ja. En dan kunnen <laughs> wij ook met jou meegenieten van het prachtige uitzicht. Dankjewel. Goed zo. Tot straks. Ja.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 Opnieuw brand in Winschoten en FC Groningen weert racisten uit het stadion. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het was opnieuw raak vannacht in Winschoten. Voor de zeventiende keer in korte tijd was er brand. Dit keer ging de voordeur van een leegstaand pand in vlammen op, zegt de brandweer. De brand was al voor een deel geblust door de buurtbewoners. En de brandweer is ter plaatse geweest en heeft gecontroleerd... en voor wat er nog branden uitgemaakt. En kon vrij snel weer inpakken en weer uh, terug naar de kazerne. Gisternacht was er ook al brand in windschoten. En de burgemeester is dan ook bang dat er een pyromaan actief is. Er geldt een noodverordening. FC Groningen heeft er genoeg van. Racistische spreekkoren op de tribunes. De voetbalclub gaat racisten voor het leven weren uit het stadion. Zijn directeur Nijland tegen RTV Noord. Het is heel simpel. Eh, als wij. Eh... Mindere mensen er speelt, nog dingen niet goed gaan en supporters een keer fluiten. Daar hoort er allemaal bij. Ik vind, daar hebben supporters ook recht op trouwens, daar heb ik supporter voor. Maar eh, in geval het bedreigend, of in dit geval zelfs zwaar discriminerend is, ja, dan vinden wij dat bij onze medewerkers in bescherming dienen, uh, dienen toenemen. Met veiligheidsmensen en camera's in het stadion wil de club de mensen gaan opsporen. Als dat lukt, zegt Nijland, is het heel simpel: eruit en nooit meer erin. Een groot busongeluk vannacht in Peru, in het Andesgebergte. Daarbij zijn tenminste 22 mensen om het leven gekomen, zeker 19 anderen raakten gewond. De bus reed over een smalle, onverharde bergweg en volgens lokale media was het daar mistig. Toen de chauffeur de macht over het stuur verloor, de dubbeldeksbus stortte 250 meter naar beneden het ravijn in.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 Wijfels zat in een groep experts die gisteren bij de Europese Commissie pleitte voor zo'n splitsing. Die zou moeten gaan gelden voor banken waarvan het risicovolle gedeelte meer dan ongeveer een kwart is van alle activiteiten. Nederlandse banken blijven onder die norm, verwacht Wijfels. Decennia lang is het verwaarloosd, het Great Barrier Reef bij Australië. De Australische regering geeft dat nu toe. Het koraal is in 27 jaar de helft kleiner geworden. Voor een deel komt dat door orkanen. Maar er is ook nog iets anders, zegt correspondent Robert Portier. Een heel groot gedeelte is ook te wijten aan de opmars van een dier. De doornenkroon die voedt zich met al dat koraal. En die doornenkroon die neemt zo snel een aantal toe... omdat er steeds meer kunstmest in de zee terechtkomt. En dat zorgt ervoor dat die doornenkronen veel meer te eten krijgen, groter worden en vervolgens steeds meer koraal opeten. En de oost regering belooft beterschap. Een nieuw corruptieschandaal bij de Franse politie in Marseille... er zijn twaalf agenten gearresteerd... die geld en drugs van dealers zouden hebben gestolen. Het is de nieuwste arrestatie in een reeks. Een jaar geleden werd het plaatsvervangend hoofd van de politie in Lyon opgepakt. Hij werd verdacht van corruptie en drugshandel. En vorige maand werden zeven agenten opgepakt... omdat ze contact hadden met een familie die in de drugshandel zit. Marseille heeft veel last van drugsgeweld. De premier stuurde onlangs nog 200 extra agenten naar de stad... om bendes aan te pakken.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 Winterdieren gaat over dieren die op de Noord- en de Zuidpool leven. De prijs wordt uitgereikt op het kinderboekenbal. De opening van de kinderboekenweek die is begonnen. Die duurt tot 14 oktober. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is vandaag een echte herfstdag met veel bewolking, wind en regen. Op dit moment is het ook overal bewolkt. En vooral in het uiterste oosten en noordwesten regent het hier en daar. Het is nu een graad of 13. De komende uren wordt het in het oosten droog, maar in het westen gaat het juist weer regenen. De regen breidt zich vervolgens in de loop van de ochtend over een groot deel van het land uit. In Zuid-Limburg blijft het vanochtend nog wel lange tijd droog en daar is ook nog kans op een beetje zon. Vanmiddag is het uiteindelijk in het hele land bewolkt. Er zijn er perioden met regen en plaatselijk kan er flink wat neerslag vallen. De wind is matig, aan zee vrij krachtig en komt uit het zuidwesten. En Daarnaast is de wind ook wat vlagerig. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het regenachtig. Er zijn wel af en toe wat droge perioden, maar daarnaast regent het soms ook flink door. Morgen donderdag heeft het zuidoosten te maken met bewolking en regen. In de rest van het land blijft het op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. Het wordt morgen 14 à 15 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er staan nu 15 files in het hele land, 55 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging komt door ongelukken. Zo is het misgegaan op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en Knoopend-Kerensheide bij Geleen 3 kilometer. De linker rijstrook is dicht. En bij Rotterdam veel vertraging op de A20 in de richting van Gouda. Tussen Vlaardingen en de afrit Spaanse polder staat 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht door een ongeluk. Verkeer op de A20 onderweg naar Utrecht of Dordrecht kan het beste rijden via de Benelux-tunnel. En de A59 vanuit Zirikseen naar Den Bosch... daar staat tussen Ter Heide en het knooppunt Hooipolder... 7 kilometer door een ongeluk met een tweetal vrachtwagens. Je kan daar nog steeds niet kiezen voor de A27 richting Breda. De nieuwe Mazda 6 Sportbreak is de enige auto... die alles wat u kan leasen combineert met alles wat u wilt leasen. Zoals het energielabel A en de benzinemotor die u van uw bedrijf mag... en de 20% bijtelling die u zelf wilt...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 Misschien heeft u het al uh, gemerkt en hopelijk heeft u uh, erop er vooruit gezien. In België rijden geen treinen. Voor de vijftiende keer in twee jaar tijd wordt er weer gestaakt. En de Belgische reizigers gaan dat vrijgelaten. gelaten... merkt correspondent Joris van Poppel op het station in Brussel. Aandacht spoor 2. Door een probleem tijdens de vorige rit van de trein... heeft de IC-trein naar Aalst en Gent-Sint-Pieters...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 Niet. Wij bieden u onze excuses aan voor het ongemak dat u hierdoor ondervindt. Tja, u zou daar dus uh, hinder van kunnen ondervinden. Intercity Amsterdam, Antwerpen, Brussel rijdt niet tussen Amsterdam en Brussel-Zuid-Midi. Dalis van Amsterdam, Brussel en Parijs rijdt niet tussen Amsterdam Centraal en Noord. De TGV's van en naar België rijden niet in België. En ook de Eurostar Brussel uh, richting Londen rijdt niet in België, maar rijdt tussen Lille en Londen. Weet u dat ook weer. Gaan we naar de sport. Dom van Trek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerste wedstrijd in de tweede ronde van de Champions League gisteravond. Keken, hadden we gisteren al gezegd, naar Benfica Barcelona. Ons ja. op verheugd op deze wedstrijd. Ik vond het een beetje rommelig en een beetje te hard. Nou ja, het was hard, het was rommelig... en het, het krachtverschil was domweg eigenlijk te groot. En, en sportwedstrijden zijn toch het mooiste als er echt een soort van spanning is. Snelle goal van Barcelona met heel veel balbezit. En natuurlijk kwam Benfica er wel eens hier en daar. Maar uiteindelijk werd het eigenlijk voor mijn gevoel nooit een echte wedstrijd. Dus ik was toch ook wel teleurgesteld met name over het spel van Benfica. En je bent elke keer verbaasd dat Barcelona zo rustig dat balletje kan rondspelen voor je gevoel. Maar het is oh, oh zo moeilijk en ze lopen er oh, oh zoveel bij. En eh, het is ook weer de grote vraag natuurlijk wie dit Barcelona kan gaan stoppen. Benfica kon het in ieder geval niet gisteravond. Nog verrassingen gezien, Tom? Nou ja, als je naar een aantal uitslagen kijkt, Manchester United stond lang achter... maar won uiteindelijk door twee doelpunten van, van Persie. Uh -huh. uh, maar Bate Borisov, Bayern München... dat zullen toch weinig mensen gedacht hebben. Bayern München nog ongeslagen dit jaar. 3-1 verloren. En dat Bate Borisov heeft ineens uh, zes punten. Dat betekent dat iedereen in die pool... die dacht, nou, dat gaat allemaal wel goed komen, uh, vol aan de bak moet. Dus uh, dat is wel eens mooi... want in die poolfase zien we niet zoveel verrassingen. Maar dit was er toch uh, echt één. En voor de rest, ja, Juventus... Donetsk 1-1, ook dat Donetsk doet het heel goed. Dus, maar die kon je wel een beetje verwachten. Maar Baate Borisov, dat was vond ik toch echt een sensationele uitslag. 3-1 tegen Bayern München. Ja. En van Persie nog even, uh, Tom, want ik zag in de Engelse krant... Uh, samen met Rooney speelde die eigenlijk ja. voor het eerst echt. En ze noemden het al de Dynamic Duo. Een Dynamic Duo en uh, ja, twee keer gescoord van Persie. Dus die zit vast in het zadel. Ze kwamen daar nog achter. Die club moet je niet overschatten, hoor. Dat kloei of kloets, zoals sommige mensen zeggen. Maar uh, neemt niet weg. Uh, ze hebben samen gespeeld. We hebben de wedstrijd gewonnen. Manchester United draait niet zo geweldig. Heeft ook gewoon zes punten in die pool. Dus kan zich wat dat betreft ook uh, alweer een heel klein beetje gaan richten op overwinter in de Champions League. En dat is allemaal erg belangrijk voor de financiële huishouding van al dat soort clubs. En van Persie, die zit voorlopig vast in het zadel daar. Kijk, dat is goed om te horen. Even naar um, Ajax tegen Real Madrid vanavond. We hoorden een uh, trainer door ja. die, die toch wel een beetje optimistisch was. Is dat terecht? Nou ja, is dat terecht. Uh, we hebben vier keer op rij uh, kansloos verloren van deze club. Ajax-team. En je zou zeggen. Waar, waar maak je enige illusie over worden? Net, natuurlijk net ook Mourinho. Er is een beetje rommelige fase bij Real Madrid. Dat hoorde je ook wel wat. wat geïrriteerd is en antwoorden wilde wat ontwijkend. voor de hele zaak met Ramos en andere spelers. Maar dat neemt niet weg. Het krachtsverschil is zo groot dat Real Madrid in goede doen eh, walst over Ajax heen. Maar Real Madrid is niet helemaal in goede doen. Ajax is wel wat beter aan het worden. Dat zei Mourinho ook wel. En dat klopt ook wel. Dus er zijn wel eens mensen die zeggen: nou, het zou vandaag. Avond ...wel eens zo'n avond kunnen worden. Nou, uh, ik dacht dat heel diep in mijn hart gisteren van bij Barcelona misschien ook wel een beetje. En uh, ik zou het zo graag hopen, maar ik ben toch bang dat we morgenochtend moeten zeggen... ...nou, Ajax heeft er alles aan gedaan wat ze kon, net als in Dortmund. Maar het krachtsverschil is eenvoudig recht te groot. Als Real Madrid uh, zijn hoofd erbij houdt, dat is de grote vraag, mm -hmm. zijn ze te sterk. Maar wie weet, ja, wie weet, precies, want kijk. het rommelt wel een beetje daar. <laughs> dat wilde we horen. Tom van het Hek, we horen het morgen van je weer. Hoi. Joei. En het wordt ook spannend later vanavond, vannacht moeten we zeggen. Want dan gaan Obama en Romney voor het eerst met elkaar rechtstreeks debatteren. Dat beschouwen we voor zo dadelijk na de verkeersinformatie bij de AWB Dennis Molly. Er staan nu 16 files, bijna 70 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging heb je door aanrijdingen. Zo is het in Limburg misgegaan op de A2 richting Maastricht. tussen Born en Knoppenkerensheide, 4 kilometer. De linkerrijstok is dicht. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, 11 kilometer tussen tussen het knooppunt Waterberg en Wageningen. Maar vooraan in de file beginnen ze alweer op te trekken... want alle rijstroken zijn weer open. De A20 vanuit de hoek van Holland naar Gouda... tussen Vlaardingen en de afrit Spaanse polder. 6 kilometer door een ongeluk. Rechterrijstok is hier nog dicht. Verkeer richting Dordrecht of Utrecht... kan het beste omrijden via de Benelux-tunnel. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten. We zijn in afwachting van de eerste directe confrontatie vannacht... tussen de Amerikaanse presidentskandidaten. De media in Amerika die zijn er wel klaar voor. Now, this is de dag the de eerste debate. Welkom to America Live, iedereen. Ik ben Alison Camerata, in voor Megan Kelly... die naar Colorado gaat voor de of Dat is natuurlijk domestic domestische problemen, zoals onze will be de main focus. Het zal volgens CNN voor een groot deel gaan over binnenlandse zaken... zoals bijvoorbeeld de economie, de nationale schuld... in dit zo belangrijke verkiezingsdebat. Met nog iets meer dan een maand te gaan... staat met Romney in de peilingen achter op president Barack Obama. En dus moet hij het goed doen. We gaan erover praten met Amerika-deskundigen... verbonden aan instituut Klingendaal, Willem Post. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan Romney, meneer Post, het tij nog keren? Ja, nou ja, we moeten uh, vannacht uh, een Romney zien... Ja, die ook wel als een koorddanser is. Hè. Hij moet, uh, aanvallen, maar hij mag niet agressief zijn. Hij moet presidentieel zijn, hè, maar uh, ja, uh, uh, uh, toch proberen de dynamiek uh, uit te stralen. Hij moet gematigd zijn om de onafhankelijke kiezers uh, te winnen. En toch ook wel weer wat meer radicale standpunten om de Tea Party te pleasen. Dus weet je, het is politieke topsport en als ik het in wielentermen mag uitdrukken, dan is het, uh, ja, Romney moet een berg beklimmen en Obama rijdt op het vlakken. Ja, dat is mooi. Ik, ik, heb, ik heb George W. Bush ook nog wel eens een vergelijking horen maken. Je kan dit soort debatten niet winnen, wel verliezen. Een beetje kruiviaans. Ja. Het, het lijkt me een schier onmogelijke taak voor Romney om um, te scoren in dit debat. Want hij lijkt bijvoorbeeld ook talent te hebben voor wat onhandige uitspraken de afgelopen... Ja, ja, weet je, het gaat natuurlijk niet goed met de Romney-campagne. Je zei het al, de opiniepeilingen. Uh, in de belangrijkste swing, steeds uh, Florida, uh, Ohio en Virginia, daar staat uh, Romney nu achter tussen de 3 à 5,5 procent. En, en ook landelijk iets meer dan 3 procent. En ja, dat, dat, dat is toch een flinke voorsprong voor Obama in een land met twee van die vaste blokken. Het, het wat meer conservatieve Romney-blok en het uh, toch wat meer uh, progressieve uh, Obama-blok. Dus... Het zal inderdaad heel erg moeilijk worden voor Romney. Het, het is wel een debater die wat wordt onderschat. Mm -hmm. Hij heeft, uh, heeft zo'n twintig debatten gevoerd in het, uh, in het voorseizoen. <laughs> om nog even sporttermen te blijven <laughs> tijdens de, de voorverkiezingen. Uh, en daar heeft hij zich goed staande gehouden. En ja, daar zaten wel wat kneusjes bij, wat politieke lichtgewichten. Maar toch ook Newt Gingrich. Uh, het is een ervaren politicus. Hij heeft eerder meegedaan met de presidentsverkiezingen. En dat is ook wel aardig van deze uh, tactiek van de beide heren. Kijk, Obama zegt nu, het Obamakamp van uh, Romney. Die is toch ook echt wel een hele ervaren, die beter. Wij zijn eigenlijk zwakker. En Rom die probeert ook uh, ja, uh, de drempel zo laag mogelijk te houden. En te zeggen, nou maar Obama, uh, die was toch vier jaar geleden zo goed in die debatten. Dus ze proberen uh, zichzelf maar een beetje neer te zetten als de underdog. Ja, ja de verwachting wat uh, bij te stellen. Ja. Ja. Maar is het zo met Obama? Heeft hij een handicap, om maar in sporttermen te blijven. Uh, omdat hij natuurlijk de president is en ook aan het werk moet. En niet die voorverkiezingen heeft moeten doen. Ja, dat, dat is waar je zou kunnen zeggen. Is hij dan nog wel in vorm? Maar vergeet niet, ik noemde net even politieke topsport. Hè. Uh, sowieso is, is Romney al vanaf begin augustus bezig met, met te oefenen tegen een, een, een nep-Obama, senator Rob Portman. Maar ook Obama in de Air Force One en nu ook de afgelopen dagen in Nevada. Ja, uh, hij heeft ook een nep-Romney tegenover zich uh, staan. Ja, kijk, en uh, Obama heeft wel veel ervaring. Hij kan niet, zoals vier jaar geleden, uh, met, met ja, toch een beetje van die marketingtaal komen. Yes, we can. Hij is nu president met een nee. slechte economie. Maar weet je het grote probleem voor Romney is... Uh, Romney heeft steeds gedacht van, als ik nou maar dat benadruk... het is een slechte economie, het is een slechte economie. En wat zeggen nu de meeste Amerikanen? Dat wordt allemaal gepeild natuurlijk. Ja, het is een slechte economie, maar zonder Obama was het nog slechter geweest. Dus ja. meneer Romney, vertel ons wat over jou. Wat zijn jouw economische plannen? Dus kortom, vannacht moet, moet Romney wel laten zien... waar sta ik voor? En niet met van die vage opmerkingen komen... omdat hij iedereen te vriend moet houden. De Tea Party en de zwevende kiezers. Dat is het grote probleem en ook de grote uitdaging... om daar overheen te komen voor Romney vannacht. Ik kan me ook voorstellen dat het voor Romney interessant is... om uh, te proberen Obama uh, uit zijn tent te lokken. Om te kijken of die uitvalt misschien wel uh, niet ja. zo heel presidentieel reageert. Ja, want het is wel televisie. Hè? En, en van dat soort impressies die blijven hangen. Nou ja, ik was in Boston bij de, bij de Romney-campagne. En daar wordt veel gesproken over de zogenaamde zipper-strategie. En dat betekent eh, dat inderdaad ook vanaf begin augustus... Romney allerlei one-liners uit zijn hoofd leert. Omdat hij weet, ja, dat wordt ook door de media opgepikt na het debat. Dat wordt oeverloos herhaald. Ja, weet je wel van die one-liners van... Ja, meneer de president, eh, u wil Amerika maken als Europa. Hè, maar Europa, Europe de work in Europe. Hè? Weet je, allemaal van dat soort zinnetjes. En, maar daar komt Romney toch niet zo ver mee, schat ik in. Romney moet nu laten zien, wat zijn de economische plannen. Want in een slechte uh, economische tijd willen mensen ook wel weten... wat ga je doen. Dus weet je, je moet eigenlijk tussen aanleidingstekens alles kunnen. Hè? Je moet vriendelijk overkomen, presidentieel, aanvallend. En, ja, en toch ook een inkijkje geven in wat je echt wil. En, en wat zal Obama doen? Zal hij uh, proberen uh, Romney tot... Die ene one-liner te verleiden die hij eigenlijk niet wil maken... iets doms over zijn, over zijn vermogen? Nou, ik denk dat uh, Obama in eerste instantie defensief zal blijven. Ik zei het al, hè. hij rijdt op het, op het vlak, uh, hij staat voor. Het belangrijkste is dat hij geen fouten maakt... en dat je de rit rustig uitspeelt, maar... Als je de kans krijgt. Ja. Het is een bokswedstrijd ook. Hè, dan moet je toch ook wel gaan voor die ene punch, voor die ene klap. Want uh, en, en misschien wel meerdere. Want uh, stel je voor dat Obama dit debat echt heel duidelijk wint. Ja, en, en dan gaat het richting een grote verkiezingsoverwinning. Dat zou voor een tweede, eventuele tweede termijn voor, uh, voor Obama, natuurlijk belangrijk kunnen zijn. Dat je kunt zeggen van ik heb niet heel dunnetjes van Romney gewonnen. Uh, ik heb een duidelijk mandaat. En in mijn tweede termijn kan ik dan toch een aantal zaken proberen te regelen, zoals een betere uh, immigratiewetgeving en dat soort zaken, en de gezondheidszorgverzekering ook echt veilig stellen, politiek. Dus wat dat betreft staat er voor Obama wel het een en ander natuurlijk ook op het spel, maar het zal toch vooral een wat defensieve Obama zijn, ja, tegen de, tegen de, de vriendelijke aanvaller Mitt Romney, die uh, ook nogal wat van die one-liners eruit zal gooien. Het wordt in ieder geval spannend, meneer ja, Post. U zeker. gaat zitten met popcorn. Ja, en met uh, zo'n zo kleine 60 miljoen Amerikanen die vannacht gaan kijken, want het eerste debat is het belangrijkste, want dan kun je de zwevende kiezers nog in wat grotere aantallen proberen te overtuigen. Ja, dan gaat het zich wel settelen bij de komende debatten. Hartelijk dank voor uw uitleg en morgenochtend dus meer over dit debat. Wij gaan gauw door naar Rotterdam. Kijken of Mark-Robin Visser nog altijd op de negentiende verdieping is... bij dat raam met dat mooie uitzicht, Mark-Robin. Ja, zeker. Ja, schitterend uitzicht. Het gaat ook heel hard regenen. Dat kunnen we heel makkelijk zien vanaf deze hoge hoogte. Uh, de negentiende verdieping, onderdeel van 15.000 vierkante meter kantoorgebouw... hier in Rotterdam, wat jaren leeg stond... en waar nu weer nieuw leven in is geblazen. En bovenin hier op die negentiende verdieping zit uh, Viral Clinics. Bob van Gemer. Hallo, zeg je, het was niet uh, zomaar uh, een kwestie van dozen uitpakken en erin, hè? Nee, nee, het heeft heel lang geduurd. Het was echt helemaal leeg. Het was een, een kale betonnen vlakte uh, ja. toen we dit voor het eerst zagen. En uh, ja, dat was een mooie gelegenheid om het helemaal in te richten, uh, zoals wij dat zelf wilden. Met laboratoria, technische ruimtes, allemaal erin. Ja, een hele kantoorvloer en een hele laboratoriumvloer, dus twee verdiepingen. En uh, daarbovenop uh, twee verdiepingen met, uh, met faciliteiten om die laboratoria mogelijk te maken. Het kan dus wel een saai kantoorgebouw nieuw leven en ook een nieuwe bestemming geven? Ja, het kan heel goed. En uh, de binnenkant is nu weer helemaal als nieuw. Ja. En uh, erg high-tech en state of the art. Ja. Dus uh, zeker mogelijk. Goed, nou hartelijk bedankt. Ik ga hier nog verder rondneuzen in dit uh, gebouw. Hoe heet het ook alweer tegenwoordig? De uh, Rotterdam Science Tower. Rotterdam Science Tower. Very international. Uh, very international. <laughs> Klanten komen altijd van buiten. Kom maar op, kom maar ja. kijken in Rotterdam. Tot straks. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. En alle kranten aandacht ook voor dat aanstaande televisiedebat... tussen Mitt Romney en Barack Obama. Alleen in de Volkskrant schoppen de Amerikaanse presidentskandidaten... tot de voorpagina. In die krant staat ook een fotoserie van beide heren... met kinderen van kiezers in hun armen. Ja, het is te hopen voor Romney dat de kiezers zich uh, beter bij hem thuis voelen... dan de kinderen op de foto's. Uh, op alle vierde plaatjes zien we krijzende kleuters. Terwijl de kinderen op de kietjes met Obama juist heel rustig zijn en blij lijken. Ja, Een hogere energierekening, daarvoor waarschuwt het Financiële Dagblad. Door de opmars van de groene energie zijn de energiebedrijven bang voor een stroomtekort. Voor het geval dat in de toekomst onvoldoende wind en zonne-energie beschikbaar is... moet een buffer worden aangelegd, lezen we in de krant. En uitbaaters van gas- en kolencentrales willen daar een vergoeding voor... die we zomaar terug zouden kunnen zien op onze energierekening. Een heffing dus. Groot alarm op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. De Nationale Hoorstichting heeft onderzoek gedaan naar gehoorschade onder jongeren... en vindt dat er snel maatregelen moeten worden genomen. Nou, het AD tekent op dat een dag na het stappen zo'n 40 van de jongeren... nog steeds met een discopiep in de oren rondloopt. En dat is al een teken van gehoorschade, stelt het AD. En als het aan de Hoorstichting ligt, moeten we er nu echt aan geloven. Oordoppen tijdens het uitgaan. Nog meer alarmbellen, dit keer op de voorpagina van de Telegraaf ook. Want volgens de krant dreigen in de toekomst... tienduizenden gezinnen in ons land zonder drinkwater te zitten. Ja, dat komt doordat de kwaliteit van ons drinkwater... zo kan verslechteren dat het niet meer te reinigen is. Nou. Gelukkig hoeven we ons nog niet direct zorgen te maken. Het tekort dreigt alleen in het allerergste geval, aller slechtste scenario, en dan nog pas in 2050. Romantisch verhaal in de Telegraaf. We zien de 22-jarige Deborah met een doosje met waardevolle inhoud in haar hand. Samen met haar vriend ging ze eten in een Japans restaurant. En als voorgerecht bestelde ze oesters. Toen Deborah's vriendje er een nam, beet hij op iets hard. En jawel, in de oester zat een heuse parel. En uit angst dat ze het pareltje moesten inleveren... zei het stel niks tegen het personeel. Inmiddels is de eigenaar van het restaurant ingelicht... en de waarde van de parel is ook vastgesteld. Wat die waarde is, dat wil Deborah niet zeggen. Hm. Hoe is het met de kies van haar vriend? zou ik wel eens willen weten. 2000 euro, wortelkanaalbehandeling.